Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht een grote luchtaanval op Oekraïnse steden uitgevoerd. En de impact is groot, zegt mijn collega Gien Baldoek. Dit was absoluut een van de grootste en misschien wel de grootste luchtaanval op Oekraïnse steden tot nu toe. Het was een massale aanval op de zes grootste steden van het land. Volgens de luchtmacht ging het om 122 raketten en tientallen drones... Een uh, woordvoerder van de luchtmacht zegt daar ook over dat ze nooit eerder zoveel doelen tegelijkertijd op hun schermen voorbij hebben zien komen. Voor zover bekend zijn er twaalf doden en tientallen gewonden. Ook is in vier regio's de stroom uitgevallen. Rusland zelf heeft nog niet gereageerd. Ze zeggen alleen dat ze vier legerbasis in Oekraïne hebben aangevallen. Een man van 19 heeft het gisteren wel heel bont gemaakt in Oostburg in Zeeland. Hij werd uit de bus gezet, omdat hij geen kaartje had. En bedreigde toen de buschauffeur. Toen daarna agenten hem probeerden aan te houden... beet hij een agent in zijn hand. Hij is opgepakt. Het was even spannend voor steden langs de IJssel, maar het waterpeil begint te zakken. Dat zorgt wel weer voor nieuwe zorgen, bevers. Om te voorkomen dat de dieren nieuwe gaten graven en dijken verzwakken, is het waterschap, waterschap op beverpatrouille geweest. Ze hebben zo'n zeven bevers gespot die met takken aan het slepen waren. En nieuwe holen worden nu afgedicht met zandzakken, zodat de dieren niet verder kunnen met hun bouwwerk. En voor de Engelse voetballer Jack Grealish was de wedstrijd tegen Everton niet eentje om vrolijk aan terug te denken. De wedstrijd werd gewonnen door zijn ploeg Manchester City, maar terwijl de wedstrijd bezig was, werd zijn familie overvallen in het huis van de voetballer. Het was voor de familie de eerste keer dat ze daar op bezoek kwamen. Volgens Engelse media is er voor zo'n 1,1 miljoen euro aan spullen gestolen. Er is nog niemand opgepakt. Het weer nog, het is een wisselvallige dag vandaag met buien en soms ook zon. Het waait flink en het is en gaat of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden te melden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Ik weet het, Tjech of is me voor geweest. Maar gistermiddag in de zon op de boulevard. Zag ik haar met parasol en hondje. Ze leek veel jonger dan ik me kon herinneren. Toen ze langs me liep haar haar inlomen golven. De kwinslag van een lichtgebaar in de zon op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard. Banaar. Was het een droom en is de nacht me voor geweest? Of was de warmte van de zon op de boulevard? Als verleden jaar toen ik in Marienbad. haar net zo dacht te zien, maar toen nog zonder hondje en zonder licht parasol. Haar haar in rode vlammen. Maar hetzelfde speelse handgebaar als vandaag op de boulevard. Op de boulevard, op de boulevard, daarna. Bij deze speciale oudjaarsuitzending van morgen is het weekend. Klopt ja. nog steeds, hè? Ja, nou, We hebben een heel lang weekend niet. gehad, natuurlijk, hè? Met kerst, hè? Met kerst hebben we. Zaterdag, zondag, uh, maandag en dinsdag. dinsdag. Ja, ja. Het eerste uur zijn we iemand vergeten, maar dat gaan we nu helemaal goed maken. <middels> Ik weet niet wat jij doet. <middels> ja.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 Elke maandagavond van 9 uur s avonds wordt nu twee uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metalmuziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's en dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Welkom Marcel, welkom. Ja, dankjewel Tim. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kon je mee? Hi Marja. Alles goed. Ja. ja, zeker. Lekker. Ja, de laatste uh, uitzending van het jaar. Dus altijd een traantje wegpinken. He? Ja, dat is altijd uh, een emotione emotioneel moment. Ja, ja. <laughs> ik heb hem al achter de rug. Nee. <laughs> ja, was een mooie uitzending. Ik zat toen in de auto, dus ik heb ja. even kunnen luisteren. Ja, het ja, ja. Ja, was leuk om, uh, leuk om te doen. Het ging niet helemaal soepeltjes uh, in het begin. Maar uh, ja, het was wel erg leuk. Al die uh, kerstboodschapjes. Ook uh, dank ja. voor, uh, voor jullie inzending, uiteraard. Ja. Het was ja. uh, erg leuk om dat uh, toe te voegen. Ik vond het uh, heel leuk, een beetje inderdaad. Ja, ja. ja. ja. ja. ik uh, ja, vond het ook erg leuk. En ik kreeg ook leuke reacties. Heel veel uh, boodschapjes uh, ja. okay. van mensen opgestuurd gekregen. Ja, dus ik kon eigenlijk bij de hele uitzending uh, vullen tussen de nummers door. <laughs> dat was het idee om dat als jingletje te draaien tussen het hele blokje, weet je wel. Maar ja. ik heb ook uh, wat vaker uh, kunnen doen zelfs. Het dus, okay. ja, was uh, wat erg geslaagd. Ja, goed, ja. initiatief, Mooi. Ja. En leuke, en leuke muziek ook. Oh ja, maar het ja. nieuwe jaar. Wat zijn je plannen? Het nieuwe jaar, nou die begint eigenlijk al gelijk uh, in het, uh, op nieuwjaarsdag. Uh, ja, op de maandag zeker. valt ook weer precies op nieuwjaarsdag. Dus ja. ik uh, zal dan ook weer gaan uitzenden. Uh, en um, dan staat uh, het in het teken van brand New weer. Dus uh, uitzending die het meest divers is van Play It Loud. Met de meest nieuwe releases. Ja. Ga ik dan de, de maand december behandelen. Dus alles uh, qua... Singeltjes die een beetje bekend zijn, ga ik dan draaien maandag. Okay. Ja. Dus het uh, wordt, uh, wordt een leuke, een gevarieerde uitzending. En heb je nog een terugblik uit, op uh, het afgelopen jaar? Uh, ga ik uh, doen in het nieuwe jaar ook. Uh, de 18e kunnen mensen uh, een, een nummer uh, aanvragen die voor hun uh, het beste was of het meest favoriete van het jaar. Okay. Uh, ook van het voor hun beste album van het jaar. Uh, maar ook uh, mocht je bijvoorbeeld een, uh, een uh, favoriete ontdekking hebben dit jaar. Dus een band die je in dat jaar uh, hebt ontdekt, zeg maar, die jij helemaal te gek vindt. Uh, ja, kun je daarvoor een nummer aanvragen okay. van dat betreffende album of van die betreffende band. Ja, moet wel met uh, ons zijn, hè? Het moet wel uiteraard metal zijn, ja, of hard rock of punk. Maakt niet uit als het maar stevig uh, werk is. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik uh, Maak het begrip altijd groter natuurlijk. Uh, dus ja, en, uh, en uiteraard van het jaar 2023, uh, dus niet ouder dan dat. Dus uh, dat kunnen de mensen aanvragen. Uh, op, de, op de Facebookpagina van Play it Loud, et cetera, en uh, Zandvoort een ad uiteraard geschreven, niet het Nee. Uh, en daar kun je je verzoekje onder betreffende post uh, ja, kwijt. Oké, okay, nou mooi, mooi, mooi. Dus uh, dat wordt uh, ja. ook weer een hele leuke uitzending. Ik ben benieuwd naar de inzendingen. Ik heb al een uh, verzoek uh, uh, gekregen van de uh, ja. luisteraar, dus uh, ik hoop er meer te ontvangen. Nou, ik heb ook een maar verzoekje ze, uh, die ik straks ook ga achteren. draaien voor ja? je. Dat is uh, okay. Alice, met Alice Cooper met I'm 18. I'm 18, maar die is alweer wat ouder, hè? Nou, mag dat niet. Nou, het gaat echt om het jaar, dit jaar, of, of nog steeds. Dus uh, het wordt een terugblik op, uh, op dit jaar, uiteraard nog. Dus alles wat je dit jaar hebt ontdekt, dat, uh, dat mag als verzoek. Oh, worden, dacht ik dacht uh, dat ik eten, uh, dat dat al een tijd geleden is. Ja. <laughs> nou ja, het nummer is natuurlijk al een stukje oud, hè? Ik ben nog Zest, ouder jaar, dan het ja. nummer, inderdaad. Ja, ouder. Mm -hmm. Nee, ja. dat, dat, dat niet. Dat, uh, dat ben je gek echt, hoor, een leuk ja. Goed, ja. Ja. ja. Dus uh, mocht je uh, ja, een nummer weten, uh, vraag hem aan en dan uh, zal ik hem uh, de 15e zeker gaan draaien. De mensen hebben tot uh, 8 januari de tijd om een verzoekje in te dienen. Okay. Want vanaf dan moet de lijst natuurlijk compleet zijn en het uh, ges uh, programma geschreven worden. Dus, uh, ah, dus, uh, en wat betreft komende maandag, ja, daar kun je muziek verwachten van uh, onder andere nieuwe Guns N' Roses komt voorbij. Um, Bruce Dickinson, wederom Green Day. Uh, maar ook heel veel onbekendere bands, waar ik nu even zo gauw de, de namen niet van weet. Maar uh, die kun je allemaal terugvinden op de Facebookpagina. Nou, hartstikke ja. mooi. Wordt weer een uh, gevarieerd lijstje. Ja. ja. ja. Hey, bedankt voor je inbreng, ook natuurlijk ja. je inbreng van afgelopen jaren. Dus, uh, ja, graag gedaan. En hopelijk ja. gaan we volgend jaar gewoon weer door. Ja, Oké. Okay. Dat uh, gaan we zeker bedankt. doen. Nou, nee, dat draai ik bedankt, van jou, uh, voor Rams bellen. Ja, Ramstein, met Onedig. Ja. Oh, zou je voor mij een andere willen draaien? Oh. Of wordt dat lastig? Nee, ja. <laughs> dat <laughs> Nou, wat even. betreft wat we hadden het natuurlijk over de ontdekkingen van dit jaar. Ja. En mijn ontdekking is natuurlijk uh, de band die ik zelf heb mogen interviewen uh, in oktober dit jaar. Dus daar zou ik nog graag een nummer van willen aanvragen. Ja, oh, zeg het maar. Sola Cycles. Uh, dat gaat om het nummer Grows Then Dies. Oké, okay, dan gaan we die voor je opzoeken. Ja. ja okay. En welk nummer? Gross Then Dice. Oh, Een, yeah. meest oh yeah. single, ja. Een nieuwe single of laatste single. Ja. Ja. Ja, zie ja. Nou, dan komt hij meteen. Hey, bedankt okay, en tot bedankt. volgende week. Hoi hoi. Oké. Okay. Hoi ja weer swing. Dankjewel. Hoi Doei doei. Hoi hoi. Doei. doei. Begraven. De stoet vanuit de kerk Tegen al mijn wensen in. Een laatste avond in de kroeg Maar de familie had geen zin Zijn zulke brave burger mensen Grijze musen, berenlaf Ik aan sputteren ze dragen me naar mijn graf. de de goege te Terouwend luistert naar de dominee. In zijn hart een goede jongen. En de schare knikt getweet. terwijl de kist graag had gezien. Op de bar, de deksel ook. Oh. Een joint gaat in de dronk En jullie allemaal besopen Lul de oren van mijn kop En dan de laatste drank besteld Waarna een heldere geest verwandt Een taxi belt Een busje belt Ja, dit was uh, André-Manuel met kraaien, ja. waar we het in het eerste uur over hadden. Ja. In het tweede uur gaan we verder met uh, andere lijstjes die we van uh, onze luisteraars hebben gehad. Natuurlijk een lijst van uh, Pietro Cell. daar gaan we ook wat nummers van draaien. Zoals bijvoorbeeld het eerste nummer dat we bij het tweede uur draaien van Boudewijn de Groot. En dat was de dame met het hondje. Marja heeft natuurlijk ook een lijstje ingediend. in Imer. En je kan je natuurlijk voorstellen waar dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 staan. De Rolling Stones. <laughs> dus we gaan nu even een blokje Rolling Stones doen. Daar zijn we daar ook vanaf. We ah. beginnen met Angry. Doe je goed. Dank je. En daarna de Rolling Stone Blues. Wel het beste wat uitgekomen is in 2023. <laughs> ik denk dat het laatste nog wel een afscheidsnummer was hoor: Rolling Stones Blues. Ja. Denk je dat er nog iets gaat komen? Misschien nog een optreden of zo? Er schijnen heel veel nummers die ze uh, niet op deze CD gezet hebben, de, ja? nog in, in de kast te liggen. Oh, oké. Okay. Dus, nou, het klinkt nog ik goed. Ik denk dat het dat eerder bewaard wordt voor als. als uh, ze dood zijn. als, als Mick of Kiet overlijdt. Of ja? ja? Ja. Heel triest, ja. Maar dat weet ik eigenlijk Ze zijn heel niet. commercieel. Ah, ja, ze zijn 80 ja. alle twee al, hè? Ja, daarom. Dus. Ze kunnen nog al tien jaar mee. Zo ja. kan je het ook zien. Ja, toch? Kiet wel. Kiet wel, ja. Nou, hij trok wel, ja. ja. Goed, gaan we door. Uh, uh, nu een nummertje van het... Nee, twee nummers van het lijstje van Piet. We krijgen eerst het Super Sister Project... met Hope to see you there again. En het Super Sister Project is uh, toch wel... Uh, uh, het oude Super Sister en daar alleen de, de keyboardspeler van, Robert Jan Stips, okay. die heeft een aantal mensen bij elkaar gezet. En laten we eens muziek maken die een beetje op Super Sister lijkt. Dus uh, het is aan jullie om te uh, luisteren, om, ja, goed, is dit inderdaad het oude Super Sister of gewoon met een nieuw sausje. Hope to see you here again. Ja, wel een mooi nummer, maar ik, ik vind de nummers van Super Sisters, vind ik toch iets steviger ja. of zo. Hè? Ja, ik vind het iets een meer... beetje... Ja, ja. Op een gegeven moment ben je me kwijt. Ja, dat klopt. Een ander nummer van Piet's Lijst is uh, Emerson Leke-Palmer, Lucky Man. En dat is meteen een mooi bruggetje, want uh, volgende week woensdag ga ik een uitzending, uh, heb ik een uitzending gemaakt over uh, Keith Emerson. Nou, oké. Okay. De, de pianist, de organist van uh, Emerson Leke-Palmer... Maar daarnaast ook van de nijzen natuurlijk. En van veel uh, solo werk. Dus uh, Lucky Men. He had white horses, and ladies by the All dressed in satin. And waiting by the door Ooh, what a lucky man Het blijft een mooi nummer. Ja. En het leuke is, het uh, spelen is niet vaak live. Want Emerson uh, is vergeten hoe het uh, solo gespeeld moet worden. Oh, heeft hij ja? niet op papier geschreven. Zo, dat soort zaken. Dus, hij kan het nooit meer één op één reproduceren. Hij probeert wel eens uh, eigen interpretatie te geven. Zo, maar het één op één uh, gaat niet meer lukken. Nee. <laughs> Jammer, hè? Ja. ja. En we gaan naar een ander live uh, nummertje. Dat is van Melanie. Beautiful People. Ja. Als ze live brengen. Ook een keuze van Marja. Ja. Beautiful people. je live in the same world as I do.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 about time that someone said it, here and now, I make a vow that sometimes, somehow, people never have to be alone cause they'll always be someone with the same body known as you include him in everything you do he may be sitting right next to you he may be a beautiful people too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 In 2002 kreeg ik te horen dat ik een aandoening heb waardoor ik statistisch gezien nog tien jaar te leven had. Dat was in 2002. Nu ben ik aan het rekenen geslagen. <lacht> en zo ben ik erachter gekomen dat statistisch gezien de kans dat ik 90 word aanmerkelijk groter is dan de kans dat ik nu al drie jaar dood ben. <lacht> Dat komt niet omdat de statistieken toen de tijd niet klopten, maar de medische wetenschap heeft in die dertien jaar bepaald niet stilgezeten. Ik maak een diepe buiging voor die medische wetenschap. Zo gebruik ik nu een medicijn, dat is het nieuwste van het nieuwste. Er zijn mensen aan die medicijn overleden, maar dat is dan ook de enige bijwerking die het deed. <lacht> het grappige is wel dat bij alle nieuwe medicatie die ik heb mogen gebruiken, de medicijnen die ik verreweg het meest heb gebruikt, gewoon de goede oude antibiotica zijn geweest. Ja, ik heb onderhand zoveel antibiotica geslikt. Ik hoef bijna geen vlees meer te eten. Ja, dat is wel even voor de vegetariërs onder u, hè. Zonder vlees kan wel, maar dan moet je wel antibiotica bij slikken. Ja, ik zeg het er maar even bij, want mensen hebben geen idee meer waar hun voedsel vandaan komt, hè. Ze weten niet eens meer dat er een biefstuk van een paard komt, ik bedoel. Goed, dat was mijn gezondheid en wat betreft uw gezondheid, mocht het slecht gaan met uw gezondheid, wat ik van harte niet hoop, maar mocht het slecht gaan met uw gezondheid, denkt u dan niet aan alles wat u niet meer kunt, maar denkt u dan aan alles wat u nog wel kunt. He, dat is aanzienlijk minder werk. Ja, rake woorden. Mooi. Ja, ja, ja. ja. Goed, ik heb ook een lijstje opgesteld. Daar gaan we er nu twee van draaien. Als eerste Hugo Vibes. Voor wie het toch een heel raar jaar is geweest. En ten tweede Soul Sister en met The Way Your Heart: The Way to Your Heart. De Comtie. vibes. Nou, dat was weer uh, bijna het laatste nummer. We gaan natuurlijk eindigen met uh, Always Look on the Bright Side. Ons, toch ons vaste eindtune. Ja, die houden we erin ook. Die houden erin ook. Ja. Nou, ik vind die van Karlspoor ook wel mooi. Mannen. <laughs> huh? Mannenkoor is Het is mooi, mooi, mooi, mooi man. man. Het leven, dat is één groot. Uh, maar we slaan dit jaar even de agenda over, begrijp ik. Huh? Ja, ik, uh, ik begrijp ook het, het ook. <laughs> <laughs> ik nou, wil dat ja. wel een aanrader. Jij gaat daar 3 uh, januari naartoe? Ja. De Aston Brothers. Oh, Oké. Okay. Ja. Die draait nog tot 7 januari, geloof 7. ik. Ja, klopt. Ja, 7 januari. En uh, ja. het is toch echt wel een aanrader om naartoe ja. te gaan. Nou, Marja en al onze luisteraars natuurlijk ook. Oh, gelukkig, mooi, gezond. Voor spoedig 2024 alweer. En een klein oproepje voor onze uh, uh, honden. Dat die eventjes tussen 9 en, uh, en 10 uit kunnen. Dus even tussen 9 en 10 geen vuurwerk afsteken. Dan kunnen de honden even hun laatste plasje doen. En dan, uh, <laughs> daarna ja, mag het los. Worden. Daar daarna krijgen ze de pillen. En dan uh, horen ze niks meer. Dan uh, zijn ja. ze van de wereld. Oké. Okay. Hey, bedankt jij voor het afgelopen jaar natuurlijk. En ja, uh, jij ook? Ja. En. Uh, we gaan, uh, gaan ah, vooral verder. Ja, voor Dan door, inderdaad. Ja? Ja. Yeah? Oké. Okay. Always look on the bright side. Jongens, denk eraan. Het is zo'n mooi nummer. Met een yeah. uh, hele mooie boodschap. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgotten.